7 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Renen en Venendaal klaar voor koningin in de dag. Koningin in de nacht lijkt goed voorlopen... en inval bij mogelijke daden van overval op juwelier. Renen en Venendaal zijn klaar voor de komst van koningin Beatrix en haar familie. Rond 10 uur begint het bezoek aan Renen en rond kwart voor twaalf gaat het gezelschap naar Venendaal. Pieter van Vollenhoven, die vandaag 73 wordt... zal zich pas in Veenendaal bij het gezelschap voegen. Hij is ter been door een ontsteking aan zijn knie. En prinses Anita, de vrouw van prins Pieter Christian... is er niet bij vanwege een longontsteking. Het is voor het eerst sinds het skiongeluk van prins Friso op 17 februari... dat de koninklijke familie samen in het openbaar is. Bij dat ongeluk raakte Friso in een diepe coma. Zijn vrouw, prinses Mabel, zal er vandaag ook niet bij zijn. In Rena en Veenendaal zullen naar verwachting tussen de 65.000 en 120.000 mensen proberen een glimp van de oranjes op te vangen. Er zijn zo'n 1250 agenten op straat, er geldt een alcoholverbod en het publiek langs de route mag geen stoelen of krukjes meenemen.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 De regering van Peru laat een onderzoek doen naar de sterfte van meer dan 500 pelikanen aan de kust in het noorden van het land. De vogels werden aan land gevonden in een kustrook van zo'n 70 kilometer. Naast pelikanen werden ook tientallen andere zeevogels doodgevonden. Kort geleden werden in hetzelfde gebied meer dan 800 dode dolfijnen aangetroffen. De doodsoorzaak is een raadsel. De Peruaanse minister van Milieu vermoedt dat de dieren een virus hadden.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 De 40-jarige Don Diego Poeder stond al een aantal jaren niet meer in de ring en was speciaal voor zijn afscheidswedstrijd weer in training gegaan. Dan het weer nog. Het wordt een droge koninginnedag met behoorlijk wat zon. Vanmiddag wordt het 17 graden in het noordoosten en boven de 20 in de rest van het land. En er staat een zwakke tot matige wind uit de oostelijke richting. Aan het eind van de middag is er in het zuiden kans op onweer. Morgen vooral in het zuiden buien en gemiddeld 19 graden. De dagen daarna wordt het frisser.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 NOS Radio in Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is bijna 7 minuten over 7. VVMC, de vakbond voor machinisten opent vanochtend een speciaal meldpunt voor NS-personeel. Ze hebben hele slechte ervaringen met koningendag. Straks meer eerst naar Oekraïne en het EK. Ja, dat EK-voetbal is al over anderhalve maand en Oekraïne organiseert het samen met Polen. En nu komen er steeds meer zorgen over de politieke situatie in Oekraïne. Vorige premier, Julia Tymoshenko, kreeg een omstreden gevangenisstraf van zeven jaar en zou in haar cel mishandeld zijn. De Duitse regering overweegt nu uit protest de voetbalstadions van Oekraïne niet te bezoeken. Correspondent Kisha Hekster was vorige week nog in uh, Oekraïne, Kisha. Normaal is er voor een EK of EK gedoe over stadions en zo die niet af zijn. Maar hier is iets anders aan de hand. Hoe ernstig zijn de bezwaren tegen Oekraïne? Nou, het spitst zich inderdaad toe op uh, de behandeling... van die voormalig premier van Oekraïne, Julia Tymoshenko. Die, die uh, dame met die vlechten. Volgens Europa is er een puur showproces tegen haar gevoerd. Een politiek proces waardoor ze veroordeeld is tot zeven jaar gevangenisstraf. Vorige week uh, werd er nog eens een tweede zaak tegen haar geopend... waarvoor ze, als ze schuldig uh, verklaard wordt... nog eens twaalf jaar de gevangenis in zou kunnen gaan. Europa zegt... Timoshenko zit alleen in de gevangenis omdat ze de grootste tegenstander is van de huidige president van Oekraïne, Viktor Yanukovych. Dan kwamen inderdaad die foto's naar buiten vorige week van een mishandeling, althans dat zegt Timoshenko. Ze zou mishandeld zijn door haar bewakers, blauwe plekken waren haar te zien op haar lichaam. En dan ontplofte er ook nog eens vrijdag vier bommen in de geboorteplaats van Timoshenko, waarbij tientallen mensen gewond raakten in dnieper Petrovsk. En daarop begonnen de geluiden over een boycott van het EK steeds harder te klinken. Die geluiden komen vooral uit Duitsland, waar bondskanselier Merkel zelf zou overwegen niet naar het EK te gaan. Omdat ze zich daar simpelweg niet kunnen voorstellen in een stadion te gaan zitten juichen tijdens pak een beet Nederland-Duitsland. Terwijl nog geen tien minuten verderop Julia Timoshenko in de cel zit. En liggen ze dan in Oekraïne wakker van de Duitse kritiek op hun land? Nou, nog niet hoor. De, de aanhang van Timoshenko die vindt het natuurlijk allemaal prachtig, al die aandacht voor hun Leidster. Maar president Janukovic die gaat echt zijn beleid niet aanpassen door de Europese zorgen, zo is de verwachting. Hij weet natuurlijk ook wel dat het EK door zal gaan met of zonder een gevangen Timoshenko. En natuurlijk is al die negatieve publiciteit niet fijn. Maar ja, voorlopig denk ik dat ze er gewoon maar laten voor wat het is. Vorige week was ik nog in Garkov, ook bij de gevangenis waar Timoshenko zit. En daar viel me eigenlijk vooral op dat veel Oekraïners een beetje hun schouders ophalen door al die commotie in het Westen. En denken, ach, laten we maar gewoon ons richten op dat EK. Ja, dat EK, daarom komt er natuurlijk zoveel aandacht voor de situatie. Maar de zorgen over de politieke situatie leven al langer. Ja, veel langer. Uh, eigenlijk werd er al wat angstig naar het land gekeken... vanaf het moment dat Janukovic aan de macht kwam. President werd iets meer dan twee jaar geleden nu. En in eerste instantie leek uh, Janukovic zich juist tot Europa te richten. Maar inmiddels kun je wel vaststellen dat het land achteruit is gegaan... op een heel aantal punten. De persvrijheid, de corruptie die toeneemt. En uh, belangrijk vooral met het oog op het proces tegen Timoshenko... de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Die is er niet, kun je wel concluderen. En daarom dus uh, de Europese zorgen... Nou, in oktober zijn er daar in het land parlementsverkiezingen... en die worden door Europa gezien als een soort lakmoesproef. Als daar gefraudeerd wordt en ook duidelijk is dat het democratisch proces aan, uh, onderhevig is aan verval... dan zal Europa dat vermoedelijk beschouwen als het voorlopig einde van het democratisch proces in Oekraïne. Maar Kisha, als jij zegt dat premier Janukovic zich niet zoveel zorgen maakt over kritiek, over druk vanuit bijvoorbeeld Duitsland. Wat zegt dat dan over de situatie van Timoshenko? Denk jij dat aandacht en een eventuele boycott haar zal helpen? Zelf denk ik uh, uiteindelijk van niet. Integendeel zelfs als het erom gaat dat ze vrijkomt. Dan zal dat echt niet gebeuren omdat Europa zich ermee gaat bemoeien. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Want dan zou het lijken alsof president Janukovic buigt voor buitenlandse druk. En dat maakt natuurlijk absoluut geen krachtige indruk in zijn eigen land. Dat is iets waar Janukovic heel erg gevoelig voor is. Hij wil een sterk leider zijn. En dat is natuurlijk niet iemand die zich door Duitsland de wet gaat laten voorschrijven: over dat hij zijn belangrijkste politieke tegenstander uit de cel zou moeten halen. Ik denk niet dat een eventuele boycott dat tot resultaat zal hebben. Goed. Kisha Hekster, dankjewel. Het is 11 minuten over 7, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Voor NS-personeel is Koning in de Dag niet altijd een feestdag. Het is meestal enorm druk en conducteurs en machinisten... hebben te maken met agressie van dronken reizigers. Vorig jaar voelde het NS-personeel zich niet veilig... op de stations van Eindhoven en Den Bosch. De VVMC, Machinistenvakbond, opent daarom vandaag... een speciaal meldpunt voor NS-personeel. Van die Machinistenvakbond Wim Eilert, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat dat meldpunt doen? Hoe kan het helpen vandaag? Ja, het, we geven mensen in ieder geval de mogelijkheid om als ze dingen meemaken die niet door de beugel kunnen. waarvan ze denken dat ze in onveilige posities geraken. dat ze ons uh, kunnen bellen, zowel via de, of bellen in ieder geval via een nummer. of ze kunnen ons een mail sturen. Ja, en dan? Nou ja, dan gaan wij daarmee aan de slag. Als het, uh, zeker als het ernstig is. als mensen er toch ook direct gevaar lopen. dan zullen wij in ieder geval direct contact met de NS gaan opnemen. Want is het zo erg, meneer Eilert, op het spoor? Nou, kijk, vorig jaar is het in Eindhoven en in de, in de Bos toch behoorlijk uit de hand gelopen. En dat, uh, dat gaat van vechtpartijtjes uh, tot dan toch werkelijk proberen iemand voor de trein te duwen. Nou, dat is, uh, dat is toch echt dermate erg. Dat we gezegd hebben: van nou, hier, hierover moeten we aan de bel trekken. En NS heeft ook extra maatregelen genomen. Ja, is er ook geweld richting uh, treinpersoneel? Ja, helaas wel. Uh, uh, ja, het gaat toch vaak om. Uh, uh, dronken koninginnennachtgangers, of uh, die in de loop van de dag nog in de stad zijn, uh, biertje te veel nemen, mm -hmm. weer naar huis moeten en dan, uh, dan beginnen de problemen. Totaal onhandelbaar zijn ze dan? Eigenlijk wel een beetje, ja. ja. U zegt al, NS heeft maatregelen genomen, is extra personeel ingezet. Is ja. dat ja. voldoende, vindt u? Ja, ik denk dat de maatregelen die ze genomen zijn, dat die voldoende zijn. Men heeft inderdaad extra beveiligingspersoneel ingehuurd, uh, conducteurs met twee man op de trein in plaats van alleen. Uh, nou, verder nog een aantal maatregelen waarvan we zeggen van oké, okay, dat lijkt in ieder geval voldoende om uh, allemaal ja, toch ook voor iedereen tot een feestje te maken. Ja, dan nou zijn ze in Amsterdam ook behoorlijk zat. Er zijn strenge richtlijnen dit jaar. Onder andere uh, over alcohol. Je kunt uh, één biertje kopen in de supermarkt uh, als, uh, als consument vandaag in Amsterdam. En um, vorig jaar stapten jongeren. Uh, bij Amsterdam uit. Uh, ja. We zijn toen uh, het spoor opgelopen. Wie dat dit jaar doet mag meteen afrekenen. Hè? 240 euro boete. Denkt u dat dat helpt? Ja, ik hoop het wel in ieder geval. Want uh, uh, op het spoor lopen is gewoon gevaarlijk. Dat, uh, uh, dat mag niet op coronerendag. Dat mag nooit eigenlijk. Uh, dat is gewoon gevaarlijk om na te lopen. Daar hoor je ook gewoon niet te zijn. Dus ik snap de boete wel die erop zit. En uh, ik, ik hoop alleen maar dat het effect heeft. Hm. Gaat u bij de telefoon uh, zitten afwachten? Of gaat u zelf ook op onderzoek op, uh, uit uh, de stations om, om te kijken wat er misgaat eventueel? Ja, ik ga niet alleen uh, afwachten bij de telefoon. Ik ga inderdaad zelf ook even kijken in Eindhoven en Amsterdam. Om toch even te kijken hoe de, de medewerkers van Nestaat de klaar. Wim Eilert van de Machinistenvakbond, de VVMC. Hartelijk dank. Graag als we dadelijk maar eens kijken bij uh, Koningin de Dag in Renen De voorbereiding op de ontvangst van de koninklijke familie is daar in de volle gang. Verkeersinformatie, geen files op dit moment. Rij voorzichtig. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gaan we naar Katwijk. Daar is Maino Remmers. En in Katwijk is de Koningin de Dag altijd bijzonder. De grootste oranje vereniging hebben ze daar het van Nederland. Maino Remmers vertelde vanochtend al van de volle straten al heel vroeg. Um, is er inmiddels nog doorkomen aan? Ja, het is wel kruip, eh, kruip door sluip door geworden. Want inmiddels heeft de familie eh, Remmelswaal ook de handtassen van oma uitgestald. Oh, jee. En die doet toch ook nog een euro per stuk? Toch? Ja. ja. Ja, je moet er wel een beetje reclame mee maken, hè? Nee, misschien. Ja? Het, de hele straat ligt vol, Marcel, Lara. Het is werkelijk enorm. Bijvoorbeeld hier een complete puzzel. Er staat een briefje bij, compleet. 1 euro, duizend stukjes. Uh, ja, ja, heel veel speelgoed, zie ik. En boeken schijnen ontzettend in trek te zijn. Verder uh, ontzettend veel ja, poppetjes, kandelaartjes. Wat moeten mensen mee, hè? Ja, ik zou het ook niet weten, maar, maar... het verkoopt wel. Wat voor types zijn het nou die echt iets kopen? Want je hebt mensen die gewoon voor de lol hier langs wandelen. Maar je hebt er ook bij die met een geoefende blik... Ja, uh, die komen meestal vroeg, dus ja. ja. Die komen echt de mooiste spullen eruit pikken. Ja, ja. klopt. Ja. Oh, wacht, ik heb een klant. Ja, wacht, we lopen even... Oh, ja. Wat zegt u? Uh, 1 euro. Ondertussen horen jullie op de achtergrond, en dat duurt al heel lang... dat gebijer van de klokken... Dat is ook traditie in Katwijk. Alle klokken worden geluid. Betekent ook meteen het begin eigenlijk van alle festiviteiten. Straks de Oudbaden nog, maar eerst de klokken. En daarmee uh, uh, wordt ook de, de warenmarkt gestart, de maar de eerste zat hier om vier uur al buiten. Verkocht? Ja. ja. Oké, okay, dan loop ik even gauw naar de zijkant. Want kijk, ook hier weer een klant. Even luisteren. Vertel eens. Ja, ik denk, ik ga lekker vroeg op. Nou, ik schoor twee prachtig mooie jassen. Vijf euro bij elkaar. Super. Dit blijken de jassen van de oma van de familie te zijn. Oh, nou, ik ben ook nee, oma, dus. Ja? Dus ja, ik heb ook zeven kleinkinderen. Het is dus. niet te veel outdated? Nee, echt niet. Dat is juist helemaal in. Vintage. Vintage? Ja, vintage. Dat is het helemaal. Voor binnen en voor buiten. Voor in, in je huis en voor je kleding. Vechten doen ze erom, echt. Dit is 7 euro en? Nee, 5. 5, oké. Okay. Weer 5 euro dichter bij een nieuw mobieltje. Ja. Want dat is het doel, toch? Klopt. Dan moet je dus wel nog uh, een paar tientjes uh, scoren. Ja, ja, ja. Want het doel van alle verkoop is een nieuw mobieltje te kunnen kopen van de opbrengst. Ja, maar het is tot 12 uur, dus ik heb nog alle tijd. Twee jassen, mevrouw. U bent er helemaal blij ja, mee, zie ik. Ja, ben ik. hartstikke blij ermee. Ja. Wat gaat het... u daar nou mee doen? U gaat het ook aantrekken ja, en zo? Zeker, Ik ga het eerst lekker wassen en dan uh, hang ik het weg weer voor de volgende winter. Helemaal te hip. Te gek. Dank je wel. En dan gaat u het volgend jaar zelf weer verkopen? Nee, echt niet. Nee, nee, nee. nee. Dat bewaar ik. Of ik ben het weer naar de rommelmarkt. Ik doe het er meestal wel lang mee, dus uh, lekker. Hartstikke leuk. Doei. Weer een tevreden klant, hè? Ja. Maar nog immers in Katwijk. En in Utrecht begon de vrijmarkt gisteravond al. Eigenlijk mocht er pas vanaf zes uur verkocht worden. Maar volgens onze verslaggever Colette van Nune... werd daar niet heel erg streng op gecontroleerd. Vindt u hem leuk? Een pop met één arm eraf. Maar u staat hem te bekijken alsof u denkt... ik ga hier een bot op uitbrengen. Nou, ze vroegen de 50 cent voor maar Dat is een arm af, dus nee. Nee. Was jij dat? Ja, ik had er 50 cent voor gevraagd, sorry. Dus jij wil gewoon gaan verkopen? Nee, nee, dan houden we het nog even achter en om 6 uur verkopen we het echt. Kijk ja. ja. nee, daar, politie, politie. Dat maakt uit. Daar, meneer, u bent van de gemeente? Ik ben van de gemeente, ja, dat klopt. Maar ik, heb geen, uh, ik wil geen interview geven. Spijt me. Nee. Nee. Weet u, ik zie dat ze verkopen namelijk. En ik vroeg me af, is het nou beleid dat jullie hebben afgesproken van... Ah joh, uh, de officiële regel is dat het vanaf zes uur pas uh, verkocht uh, moet worden. En het persoonlijke aspect daarvan wil ik eigenlijk liever niet over praten. Maar het is heel moeilijk om als, als het zes uur wordt, om dat nog uh, goed te regelen. Want uh, je hebt het aan de ene kant geregeld en aan de andere kant een, uh, ben je net voorbij gelopen. Dan krijg je dat soort gedaan. Maar goed, het is ook een feestdag. Dus. Hallo! Hoe ging dat andere jaren? Heel lang geleden zaten mensen echt dagen van tevoren al uh, hun plekje bezet te houden. In hun slaap zag je echt twee nachten van tevoren al te slapen. En de, de laatste jaren was het strenger dat je echt pas om zes uur uh, een plekje ook mocht, mocht claimen. En we zijn zelfs uh, eerder jaren al weggestuurd dat we alleen maar in onze oranje kleren dus ergens zaten. Maar dat mocht ook echt niet. En uh, uh, ja, dit jaar gaat het goed en konden we echt al uh, gaan zitten. Wat heeft er eigenlijk gekocht? een meneetje of tasje in het... losse geld. Ja. Is toch leuk? Hartstikke leuk. Is het uw eerste aankoop van vandaag? Nee, we zijn al een keer naar de auto geweest. Echt waar? En we hadden allemaal vanmiddag al om half vier, geloof ik, alle grote dingen gekocht. Bent u de man van deze mevrouw? Ja, ja, ja. Al ja. 48 jaar. Oh. Dat hij met een bord moppen en weetjes, 10 cent. Ik wil graag een, een, een mop of een weetje kopen. Uh, wist je dat er gemiddeld 17 mensen per jaar ongeveer in de VS doodgaan door verkeerd gebruik van een feun? Echt waar? Ja. Alsjeblieft. Weer 5 cent per persoon winst. Yay. 3, 2, 1, 3. Grabbel uit die jas, 20 cent. Kom, grabbel uit de jas. 20 cent. In elk zakje een cadeautje. Het is wel gericht op kinderen, maar uh, volwassenen mogen ook. Mag ik? Uh, ik wil wel graag. Ja, dan mag. Het. Ja? Oh ja, hartstikke goed. Geweldig. Uitroost. Nou, dat vindt hij vast leuk. Ja, en zo ging dat nog lang door in Utrecht. En dan had u door kunnen reizen naar Rhenen. Eh, daar begint natuurlijk de koningin de dag van hun leven. Rhenen ontvangt om tien uur de koningin met uh, haar familie. Verslaggever Karin Alberts is er al vroeg bij vanochtend en de mensen ook hè Karin. Dat nou, kun je zeggen. Uh, voor mij is het logisch dat ik hier al heel vroeg was, want ik moest natuurlijk werken. Maar vanochtend zag ik al om zes uur, of nee, eerder nog om half zes de eerste mensen lopen richting het centrum van het stadje. En een uur geleden tegen half zeven zag ik het eerste publiek. Langs de route zich uh, installeren. En dat was recht ja. tegenover de bakkerij waar ik toen was. Oranje boven, zoveel is duidelijk. Ja, oranje hoed, oranje. Ja, hoe heet ze ding? Stola hè? Ja, en een shirt. Ja, echt een reine sherp. Shirt. En een shirt, ja, we zijn helemaal goed uh, voorbereid. En ook nog heel mooi opgemaakt. U, u bent extra vroeg opgestaan. Ja, heel vroeg. Heel erg vroeg. Hoe vroeg? Uh, um. Alle vijf. Pak je telefoon dan. Want waar komt u vandaan? Uit Rijnen. Uit Rijnen zelf. Ja, zeker, telefoon maar toch vroeg dan. opgestaan. Daar staat het op maar. op de telefoon. U heeft nu wel een eerste klas positie. Ja, maar daar gingen we ook voor natuurlijk. Hè? We willen er wel graag goed zien. En waarom dan hier en niet een eentje verderop waar ze aankomt of, of bij de toren? Ja, wij denken dat we hier de meerdere keren kunnen zien. En uh, verderop uh, is het podium en daar, uh, daar zingt het koor en daar zingt mijn moeder in. Dus daar hebben we ook wel een beetje tactisch bepaald. Ik loop ook nog even naar die meneer toe, die heeft zo'n mooie bloem op zijn, uh, op, zijn, op zijn jas gespeld. Heeft u hem zelf in elkaar geknutseld? Ja hoor. Kijk, huisvleit. Ja, moet een beetje creatief zijn. Hoe vroeg bent u vanochtend opgestaan? Uh, vijf uur. Kijk, en hoe lang staat u hier al? Nou, eens kijken, een half uur. Denk ik. René Rene ziet er prachtig uit, prachtig versierd, vlaggen, oranje wimpels, ja. nou, de etalage is mooi gemaakt. Rene op zijn best? Ja, zeker. Ja, het is een beetje tegen elkaar op, hè? tegen Veenendaal. Maar oh, ik denk jullie dat jullie dat willen mooier gaat... zijn dan Veenendaal. Ja. En is dat gelukt? Luister denk, toch niet? Ik denk het wel. Als ik zo de televisie zag, dan, uh, ja, dan geloof ik wel dat renen het gaat winnen. Ja, dat is gezonde trots hier in Renen. Um, bent u ook bevangen door trots, mevrouw? Want ik, uh, ja. net vertelde een meneer dat, die, uh, dat, zij, dat jullie mooier zijn dan Veenendaal. Nou, mooier weet ik niet, maar Renen is wel anders. Wij hebben veel heuvels en het is voor je conditie erg goed om in Renen te wonen. Het ja. Ja, is leuk dat u dat zegt, want we staan naast die toren en die ga ik straks beklimmen. Ik heb begrepen dat het een aardige klim is. Dat is, krijg je klapknieën van hoor. Dat is niet leuk. U staat hier al met het vlaggetje in de hand, oranje jas aan. Uh, en we hebben toch nog een teleurstillend berichtje voor u. Ik heb net begrepen dat Pieter van Vollenhoven niet naar Renen komt. Zijn slechte knie staat het niet toe, zo'n wandeling. Dat is spijtig voor Pieter. Ach, dat is jammer. Maar, maar Ook voor Renen? Ook voor Renen, ja. Maar Pieter komt altijd 4 mei. Dan is hij de meestal wel op de Grebbeberg. Oh, kijk, de dode herdenking. De dode herdenking, ja. Dus, dus hij had zoiets, Renen ken ik wel, laat ik deze keer dan maar alleen Venendaal doen. Misschien wel, wie, wie weet, wie weet. Hij heeft mij niet geïnformeerd en dat hoeft ook niet. Nee. Maar bent u er ook bij op 4 mei straks? Elk jaar krijg ik een uitnodiging van de majesteit. Want ik ben tussen aanhalingstekens een belanghebbende voor de oh? ja. Kijk. Dus dan mag ik zitten. En koffie en koek krijg je van de majesteit. Kijk, maar goed, vandaag eerst een feestje. Ja? Zeker, zeker, zeker. En is het een feestelijke dag voor Renen? Het is een hele feestelijke dag voor Renen. Ze zijn er allemaal ontzettend druk mee. En dat is heel prettig. Ja, en goed. Dat is ook te zien, want ik sta nu bijvoorbeeld naast een groot podium. Naast het oude raadhuis. En daar gaat straks een, een spel worden uitgevoerd. Een dans. Het Cunera-spel. Oh ja. nou, ik hoop dat zo meteen de danseressen deze kant op kunnen komen. En dan ga ik ze er nog even aan het woord laten tegenachter. Dat is goed. Doet u dat. Prettige dag. Karin Alberts, vanochtend vroeg dus al in Renen En we houden u uiteraard op de hoogte over dag En het verloop ervan, u kunt ook even kijken op onze website, nus.nl. Het is vijf voor half acht. Eigenlijk hadden ze morgen hun huizen moeten ontruimen. De dertig families in de Israëlische nederzetting Upana. Huizen staan op het land van een Palestijnse eigenaar. Maar de Israëlische rechter heeft toch weer uitstel gegeven. Op verzoek van premier Netanyahu. Correspondent Monique van Hoogstraten sprak de bewoners. Ik kwam hier op een visit en ik fell in liefde met de plek en ik dacht: wow, deze mensen zijn zo aardig en de facilities hier zijn prachtig. Brad kwam uit Australië. Hij zag deze plek, werd er verliefd op en besloot te blijven. I wil like to make this my home. In Ulpana, dat is een aantal ruime Phoenix-huizen met groene tuinen op een dorre heuvel niet ver van de Palestijnse stad Ramallah, Woonplek voor 30 Israëlische families. I'm very happy with that decision. Hij heeft twee kinderen. Hoe is het hen hier op te voeden? It feels wonderful. My children walk outside and they play. Heerlijk, zegt hij. Ze kunnen lekker buiten spelen. They've got a beautiful life here. Beseffen ze dat ze op Palestijnse land wonen? I think it's not even worth a comment. I think that we have to check our history books. Daar wil hij geen commentaar op geven. Kijk in de geschiedenisboeken en je zult zien dat dit Joods land is. Pulpana is gebouwd op Palestijns land. Joel Tsoer kocht het land een jaar of tien geleden van een Palestijn. Omdat zijn vrouw en zoon omkwamen bij een Palestijnse aanslag op deze plek. Was het wraak om zich hier te vestigen? Nee, het was om hen te gedenken. Maar hij dacht wel, als hier twee Joden zijn vermoord en ik bouw hier een buurt voor duizend Joden... dan zullen de Palestijnen begrijpen dat je geen Joden moet vermoorden. Want dat leidt tot meer Joodse huizen hier. Jaren later claimde een andere Palestijn... de rechtmatige eigenaar van het land te zijn geweest. De koop zou ongeldig zijn. Hij ging naar het Israëlische Hoge Rechtshof... en dat bepaalde dat Ulpana nu morgen ontruimd en gesloopt zou moeten worden. Dat is niet gebeurd. De voorbereidingen zijn niet eens getroffen. Well, I don't the we Brett denkt niet dat de regering hen weg zal jagen. And I it's which they are to Omdat zij de kolonisten doen wat de regering eigenlijk wil: het bijbelse land bebouwen. Ze worden daarin ook aangemoedigd. 30.000 dollar. 30, dollar per gezin kregen ze als tegemoetkoming van de regering om zich hier te vestigen. Brad heeft waarschijnlijk gelijk. Premier Netanyahu vroeg uitstel bij het Hooggerechtshof om de nederzetting te ontruimen. En dat kreeg hij gisteren ook. Want hij voelt de hete adem van zijn ultranationalistische coalitiepartners. Partners voor wie de Joodse nederzettingen een heilige zaak zijn. En die ze als een vanzelfsprekend deel van Israël beschouwen. En straks zijn er wel verkiezingen. Hoort een bijdrage van onze correspondent Monique van Hoogstraten. En premier Netanyahu overweegt vervoegde verkiezingen te houden in augustus of september.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 Politieactie na dodelijke roofoverval, juwelier. En Koninginnedag is begonnen. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De politie heeft gisteravond een inval gedaan in een woning in Zoetermeer. Over de aanleiding voor die inval wil de politie niks zeggen. Maar volgens deze verslaggever heeft de politieactie te maken met de dodelijke overval op een Haagse juwelier vorige week. Het opvallendste was wel dat een aantal bewoners zeiden dat ze uh, een van de jongens die in dat huis zou wonen of althans daar regelmatig zou zijn, dat ze die herkende van de beelden... die zijn vrijgegeven na de overval op de juwelier, de bewakingsbeelden... en dat ze duidelijk uh, een van de jongens herkende als een van de daders. Op het moment van omroep is, de vergezochte verdachte werd niet gevonden in het huis... en voor de gouden tip in de zaak van die overval op de juwelier is 15.000 euro uitgeloofd. Renen en Venendaal. Daar wordt uitgekeken naar de komst van de koninklijke familie. En de familie wordt vanaf 10 uur verwacht in Renen. En vanmiddag gaat het gezelschap naar Venendaal. Er worden zo'n 1250 uh, agenten ingezet. En naar verwachting trekt het bezoek van Koningin Beatrix en haar familie tussen de 65.000 en 120.000 mensen. Kijk, dit maak je natuurlijk uh, eigenlijk nooit mee. Dus zo'n bijzondere dag. Dat je erbij mag zijn, dat is toch geweldig. Ze zijn niet helemaal compleet. Prinses Mabel is er niet bij, vanwege de situatie van prins Friso. Prinses Anita heeft last van longontsteking. En meester Pieter van Vollenhoven heeft een ontsteking aan zijn rechtervoet. En hij komt er later bij in Venendaal. Afgelopen nacht is al op veel plaatsen in Nederland Koningin een nacht gevierd. Vooral in Den Haag was het druk. En er waren zo'n 175.000 mensen op de been. En ook in Utrecht trok, eh, trokken veel mensen naar de jaarlijkse vrijmarkt. Oh. Grabbel uit de jas, 20 cent. Kom, grabbel uit de jas, 20 cent. In elk zakje een cadeautje. Het is wel gericht op kinderen, maar volwassenen mogen ook. En voor zover bekend is Koningin de Nacht rustig verlopen. De Libische oud-premier Ghanem is overleden. Zijn lichaam werd gisteren gevonden in Wenen in de Donau. Ghanem was onder de Libische leider Gaddafi eerst premier en later minister van Olie. In mei vorig jaar, tijdens de opstand tegen Gaddafi, brak hij met het regime. En de Oostenrijkse politie weet nog niet waaraan Ghanem nu is overleden. Op zijn lichaam zijn geen sporen van geweld gevonden, zei een politiewoordvoerder. De regering van Peru laat een onderzoek doen naar de sterfte van meer dan 500 pelikanen. Die zijn over een lengte van zo'n 70 kilometer aangespoeld aan de kust in het noorden van Peru. En behalve pelikanen werden ook tientallen andere zeevogels doodgevonden. De doodsoorzaak van de dieren is een mysterie. Kort geleden werden in hetzelfde gebied al 800 dode dolfijnen aangetroffen. En bij een stripverkoop in België is een uitgave van Kuifje uit 1930 voor bijna 38.000 euro van eigenaar verwisseld. Dat is een record voor een origineel exemplaar van Kuifje. Verwacht werd dat Kuifje in het land van de Sovjets 10.000 euro zou opbrengen. Ook andere originele edities van Kuifje leverden bij de veiling flinke bedragen op. Kuifje in Afrika ging voor bijna 16.000 euro van de hand. En de schepte van Ottokar voor ruim 12.000. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online.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 Zondag kiezen de Fransen een nieuwe president. Le prochain president de la François Hollande en Nicolas Sarkozy strijden om het Elysée. De in het Radio 1-journaal dagelijks het laatste campagne In Le Sprint Finale. Ron Linker. Een oude bekende dook dit weekend weer heel even op in de campagne. Het is bijna een jaar geleden dat Dominique Strauss-Kahn... in New York zijn eigen politieke toekomst verknalde... Maar toch was hij weer even in het nieuws. Ditmaal via de Britse krant The Guardian. Het is journal britannique The Guardian... die publie des van een livre van een Amerikaanse journalist... over de affaire DSK-Diallo. In de krant een uittreksel van een binnenkort te verschijnen boek... over de affaire DSK... met daarin een verkapte beschuldiging... dat zijn politieke tegenstanders hem pootje gelicht hebben. Meteen was er een repliek van Nicolas Sarkozy. DSK moet zijn mond houden... als hij nog iets van zijn waardigheid wil behouden. En dat we minimum van digniteit hebben, om pudeur te en aan de indigniteit comportement Ieder woord van DSK vergroot de schande rond zijn gedrag, zegt Sarkozy. Strooskannen is onlangs hier in Frankrijk in staat van beschuldiging gesteld vanwege spooierschap. Maar DSK was ooit ook de gedoodverfde favoriet van de Parti Socialist. Een jaar geleden was hij nog de gedroomde presidentskandidaat. En nu zegt François Hollande: doet hij er niet meer toe. Dominique Strauss-Kahn, hij is niet in de campagne presidentielle. En je weet de redenen. En daarom, hij heeft niet aan te komen, de quelque manière que ce soit. C'est un pesticide aujourd'hui. Hij is niet meer in de politiek. Dominique Strauss-Kahn verworden tot paria zelfs binnen zijn eigen partij. Maar het kan natuurlijk altijd nog een graadje erger. Moammar Gaddafi. In 2007 was hij te gast hier in Parijs bij Nicolas Sarkozy. En al een tijdje circuleren er geruchten dat de president steekpenningen ontving van de Libische dictator voor zijn verkiezingscampagne. Dit weekend kwam de website Mediapart met nieuwe onthullingen. Op de website een brief waarin gesproken wordt over 50 miljoen euro... die door Gaddafi was vrijgemaakt voor de verkiezingscampagne van Nicolas Sarkozy. Die ontkent ten stelligste en vindt het een schande dat deze publicatie plaatsvond... Eén week voor de tweede ronde. infamie. Opzet van links deze leugens, zegt Sarkozy, die er feintjes op wijst dat hij de leider was van de internationale coalitie die het einde van Gaddafi inluidde. Hollande liet de zaak voor wat hij was. Of toch niet? In een toespraak gisteren ineens een toespeling op zijn wens voor de verkiezingsdag. Ik wil dat 6 mei een goede voor de democraten en een voor de dictators. Dat 6 mei, de dag van de tweede ronde, een dag wordt voor het Franse volk en niet voor dictators. Aldus Hollande, koploper in de peilingen, precies één week voor de tweede ronde. Frankrijk kiest. team la République et vive la France! demain! Meer weten over de Franse verkiezingen. Ik verwijs je dan graag naar onze website, nos.nl. Daar het dossier Frankrijk kiest. Gaan we het over voetbal hebben, want de competitie is beslist. Nou ja, Ajax is officieus kampioen. Woensdag wordt het dan officieel. En die houtkamp, goedemorgen. Goedemorgen. Want het kan toch niet meer misgaan, hè? Nee, nee dan moeten er wel hele gekke dingen gebeuren. Dat is nog nooit gebeurd, want Ajax staat zes punten voor... Met nog twee wedstrijden te spelen op Feyenoord. De nummer twee, de verrassende nummer twee. En ja, als Ajax twee keer zou verliezen eh, tegen VVV... aanstaande woensdag thuis en volgende week zondag... of aanstaande zondag tegen Vitesse uit... dan zou Feyenoord als Feyenoord twee keer wint nog wel gelijk kunnen komen... Maar het doel zal dus dermate dat Feyenoord dan uh, twee keer uh, met 13-0 moet winnen... en Ajax dan ook nog met uh, 24-0 moet verliezen, bij wijze van spreken. Dus nee, dat uh, feestje dat kan absoluut niet meer stuk aanstaan... de woensdag in de Arena, als Ajax thuis speelt tegen VVV. Oké, okay, nou dan gaan we even kijken naar de strijd om de tweede plaats. Want daar gebeurt nog wel van alles, of kan nog van alles gebeuren. Ja. Uh, welke wedstrijden zijn belangrijk? Uh, eigenlijk uh, alle wedstrijden van aanstaande woensdag en uh, van volgende week uh, zondag. Want als je kijkt naar de stand... Feyenoord dus staat op de tweede plaats met 64 punten. PSV heeft 63 punten. Uh, aanstaande woensdag speelt Feyenoord tegen Herakles. PSV speelt thuis tegen ADO Den Haag. Daarachter is een klein gaatje van uh, twee punten met AZ en Heerenveen. Die hebben 61 punten en Twente 60 punten. Dat zijn de, de ploegen waar het om gaat... Uh, ja, het is eigenlijk een, een, een heel, hele makkelijke rekensom. Als Feyenoord twee keer wint, dan is Feyenoord gewoon uh, tweede. Mm -hmm. uh, maar ze hebben nog een hele zware uitwedstrijd. Volgende week zondag tegen Heerenveen. Maar er kan iets heel vreemds gebeuren. Want uh, Heerenveen staat er heel goed voor. Maar als je tweede wordt, dan speel je dus voor de Champions League. En dan gaan we helemaal terug naar de bekerfinale. Want degene die tweede wordt... Stel dat dat PSV wordt, die speelt automatisch uh, voor de Champions League. PSV heeft de beker gewonnen. De verliezend finalist speelt dan automatisch Europa League. Dat was Heracles uit Almelo. Hm. Die staan nu op de elfde plaats. Herenveen zou er bij gebaat kunnen zijn dat ze verliezen van Feyenoord volgende week... dat ze dan automatisch voor de Europa League spelen. Het is een moeilijke uh, berekening, ja. maar het is, het is wel heel uh, uh, goed mogelijk. En dat zou natuurlijk idioot zijn als Herenveen uh, door opzettelijk te verliezen... zeker is van de Europa League. Want wat moet je dan doen als club? Tja, dat lijkt me een lastige afweging, Andy. Um, lastig ook uh, onderin of valt dat, is dat overzichtelijk? Want uiteindelijk gaat het denk ik nog, um, als je ook de nacompetitie erbij betrekt... om vier clubs hè, die daar nog in terecht ja. kunnen komen. Ja, de, de degradatieplaats gaat tussen de Graafschap en Excelsior, dat is duidelijk. Ja. En wat gebeurt er? Aanstaande woensdag de wedstrijd de Graafschap tegen Excelsior... Nee. Nou, dan, die ploegen zijn ongeveer gelijkwaardig. 20 om 18 punten. 20 punten voor de graafschap, dus 2 punten meer dan Excelsior. Je krijgt er 3 voor een overwinning. De graafschap speelt thuis. Ik denk uh, met de superboeren daar in, uh, in Doetinchem, dat zit wel goed voor de Graafschap. Maar ja, het is zo'n idiote competitie, uh, alles kan gebeuren. Maar ik denk dat wat, uh, wat dat betreft, dat de directe degradant Excelsior wordt. En daarboven zullen zo goed als zeker VVV Venlo en uh, de Graafschap in de nacompetitie gaan spelen. Goed. En die houtkamp. Dankjewel. Woensdag dus, interessante voetbaldag. Dan wordt Ajax kampioen en de rest heeft nog alle kansen. Opwinding in Londen omdat het Britse ministerie van Defensie luchtdoelraketten op een flat wil plaatsen. Nou, Hoort er zo meer over? Verkeersinformatie? Ook daar kunnen we weer kort over zijn. Er zijn geen files, goede reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, de bewoners van die Londense flat stonden inderdaad wel raar te kijken... toen ze van het weekend een folder van het Britse ministerie van Defensie uit de brievenbus visten. In die folder staat inderdaad dat het Britse leger overweegt... om tijdens de Spelen luchtdoelraketten op het dak te zetten. Bewoners van het Londense Tower Hamlet zijn op zijn zacht gezegd not amused. Uh, I was absolutely shocked. I, I couldn't believe that this would be announced in such a flippant way, you know. Just a leaflet through the door, some posters put up. I don't think that's any way to tell people that you're putting a missile base on their roof. Compleet gechoqueerd was Brian Whelan toen hij het foldertje in zijn brievenbus vond. Hij vindt het geen stijl dat de bewoners op zo'n achterloze manier worden geïnformeerd. Maar veiligheidsexpert Will Geddes legt uit waarom het Britse leger mogelijk juist op dit gebouw een raketinstallatie wil plaatsen. The reasoning behind choosing this particular position for locating these HVM of high-velocity missiles will be not only to provide that air defense against a 9-11-type attack. But because of its proximity to the stadia, it will afford a fantastic view across the local area to identify a multitude of types of risks that they could anticipate. De raketinstallatie op het flatgebouw moet een terroristische aanval à la 9-11 voorkomen. Bovendien heb je vanaf het gebouw een fantastisch uitzicht op het Olympisch Park. En kun je daardoor allerlei mogelijke gevaren beter zien aankomen, zegt Kennis. Toch wordt er volgens correspondent Anne Sane in Londen wisselend gereageerd op de mogelijke komst van de raketten. Niet iedereen is even gelukkig met het nieuws. Een Brits parlementslid dat deze buurt vertegenwoordigt zei: Het ziet er naar uit dat dit besloten is zonder goed overleg met de bewoners. En verder verschillen de reacties van het publiek eigenlijk. Sommige mensen reageren verbaasd en geërgerd is dit niet een beetje overdreven? En welke dreiging heeft de regering precies voor ogen? En anderen zeggen, ja, veiligheidsmaatregelen zijn logisch. Londen zal tijdens te spelen, zeggen ze, in ieder geval... het veiligste plekje van Engeland zijn. Maar Brian Whelan wijst erop dat zijn vleet in een dichtbevolkte wijk staat. En hij kan zich dan ook niet voorstellen... hoe je van daaruit op een veilige manier luchtdoelraketten kunt afschieten. Volgens hem kan dat onmogelijk zonder bijkomende schade. Dit is een heel gebouwd area. Ik kan situation in which you je. Could... Safely use a high velocity missile uh, over terror hamlets. bewoner Brian Whelan. En komende week wordt het definitief beslist of er wel of geen raketten op dat gebouw komen te staan. We praten daarover verder met terrorisme-expert Glenn Schoen. Toch een opmerkelijk plan uh, van het Britse leger. Meneer Schoen, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn die luchtdoelraketten nou echt nodig voor het beveiligen van Olympische Spelen? Nou, dat is een goede vraag, maar uh, voor zover ik weet. Er wordt het al toegegeven sinds 1988 uh, in Seoul, Korea, dat dit soort wapens worden ingezet. Um, je kunt zich natuurlijk voorstellen dat uh, in sommige situaties, zoals Korea, hadden we het meer over een, een oorlogsdreiging vanuit het noorden. Hier is uiteraard terrorisme, maar ook zeg maar, de acties van mogelijk een eenling. Het gaat hier niet zozeer, denk ik, alleen maar om een 9-11 scenario, maar... Wat mensen zouden kunnen verzinnen met dingen zoals ultralights, helikopters, zeppelins, hete luchtballonnen. Er zijn meerdere scenario's, en zoals meneer Geddes voor de voor de BBC had aangegeven. Het is natuurlijk ook een noodzaak om een goede informatiepositie te hebben, een goede observatiepost. En ook eentje waar je mogelijk goed camera's kan installeren voor overzicht. Ja, en dat is schoen, eh, want je moet sinds 9-11 natuurlijk met alles rekening houden. Ook als iemand dus een, een lijnvliegtuig kaapt, dan zijn ze wel inzetbaar. Dan kun je ze wel goed gebruiken, dit soort luchtafweer. Dat kan. Uh, je hebt natuurlijk eigenlijk over twee verschillende dingen. Eén is mogelijk raketten en het andere is bijvoorbeeld een snelvuurkanon. Um, uh, dan heb je weer een, ja, een, een andere positie nodig om een dergelijk wapen te gebruiken. En, um, in dit geval is er sprake van een oude watertoren. Ik denk niet dat uh, het HVM-systeem waar ze het hier over hebben... dat dat echt een direct gevaar zou opleveren voor de omwonenden. Behalve het feit dat je natuurlijk wel te maken hebt met de raketten die je ergens opslaat... Hè, totdat ze gebruikt worden, hopelijk niet. Um, maar ik denk dat het gevaar zelfs wanneer ze gebruikt worden voor de omwonenden heel laag is. Um, het probleem in dit soort situaties is je hebt vaak weinig posities waar je ze goed neer kunt zetten... In Barcelona in 1992 en in Athene in 2004 hadden ze dezelfde soort uitdagingen. Het lijkt er hier meer op dat ze ongelukkig zijn geweest met het laat informeren en het slecht informeren van de omwonenden dan dat het daadwerkelijk een gevaar voor hen oplevert. Maar moet dit nou echt op het dak van een flatgebouw... met 700 bewoners, kun je niet? Het, u schreeft aan, ja, je hebt mooi zicht daar. Dat is ook het argument van de autoriteiten uh, in dit verhaal. Je kan toch ook iemand anders laten kijken... en dan die raketten vanaf een andere plek afvuren? Of denk ik nou te simpel? Nou, ik denk dat ze dat wel hebben overwogen. Van wat, wat, wat is nog meer mogelijk hier? Alleen dan krijg je weer uh, andere aanpassingen. Hè. Zoiets als een watertoren, dat staat al heel lang op lokale vluchtkaarten... Dus ga je zelf iets bouwen, dan duurt het misschien wat langer, kost het waarschijnlijk wat meer. Uh, misschien niet echt de optimale positie die dit misschien oplevert. Dus ik neem aan dat ze daar uh, grondig hebben gekeken van wat is nou de beste oplossing voor, uh, voor dit dilemma. Ja, maar toch, u geeft het ook al aan, het is wel een oud gebouw. En u zegt wel, ja, dat, dat kan redelijk uh, ongevaarlijk, zonder al te veel problemen. Maar het krijgt toch een enorme zwiep als je zo'n raket afvuurt. Nou, deze systemen geloof ik niet hoor. Ik ben niet uh, specialist op luchtafweersystemen, maar als u zich herinnert dat in mei 1940 er vanaf de Calvee Pindakaasfabriek Watertoren in Delft Duitse toestellen werden neergeschoten zonder problemen voor omwonenden. We hebben het hier uh, over een soort uh, ja, meer geavanceerd systeem, vrij kleine raketten. Een installatie waar ook gewoon een aantal militairen direct omheen staan. Dus ik neem aan dat het systeem veilig genoeg voor hun is om te opereren... en daarmee ook voor de omwonenden. Goed. Um, u was vorige week uh, nog in Londen. Heeft, heeft u de indruk dat ze daar op schema liggen... als het gaat om beveiliging van de spelen? Ja. Um, het is duidelijk dat er dit voorjaar nog... moest er op bepaalde punten geloof ik nog wat ingehaald worden. Maar in algemene zin... Um, ik heb gesproken met en geluisterd naar een aantal van de, ja, de hoogste... Bazen, uh, Britse politie. Uh, uh, en van het uh, Olympic Comité. op een, uh, op een conferentie. En uh, ja, alles duidt er toch wel op dat dingen nu. echt goed op schema zitten. Uh, ook met de trainingen. Er zijn meer dan 200 oefeningen geweest. in de laatste drie jaar. En uh, het gevoel is toch wel. Uh, onder de veiligheidsspecialisten dat ze goed op schema zijn. En, en is de hele operatie. want er is ook nog Amerikaanse inzet. Uh, wordt dat niet extreem groot, dit keer? Nou, als je het gewoon hebt over de omvang. Kijk, Moskou 1980. Is er ongeveer 110.000 mensen ingezet. waarvan veel van het uh, Russische leger. Uh, in Beijing vier jaar geleden ongeveer 120.000 man. En hier heb je het over circa... nou, 10.000 tot 12.000 overheidsmensen. En dan nog eens 23.000 vrijwilligers... En, en privébeveiligers. Dus... Ter vergelijking valt het mee, maar het is inderdaad een koe uh, van een operatie. Ja, uh, maar u zegt wel nodig dus. Ja, nou ja dat, dat is hun oordeel. En in algemene zin die wil je het natuurlijk zo veilig mogelijk uh, laten verlopen. Het is trouwens niet allemaal veiligheid vanwege terroristen of criminelen. Het is ook gewoon de ongelukken die kunnen gebeuren met een grote massa mensen... wat ze daarmee willen voorkomen. Ja. Klens Groen, terrorisme-expert. Hartelijk dank. Graag gedaan voor uw analyse over de beveiligingsmaatregelen in Londen... voor de Olympische Spelen. Het is uh, tien minuten voor acht. U het naar het NOS Radio. Eén journaal beveiligingsmaatregelen zullen er ook zijn in uh, Renen. kan ik mij zo voorstellen vanochtend. Uh, Karin Albers is daar. Renen ontvangt om tien ja. uur de koninklijke familie. Uh, waar ben jij nu, Karin? Nou, ik ben nu in het oude raadhuis, maar over die beveiligers gesproken... ik sprak net een mevrouw die zei... tjonge, ik heb nog nooit zoveel politieagenten in Renen gezien. Normaal is het een heel rustig dorp, 11.000 inwoners ongeveer, ietsje meer... Uh, ja, dorp, stadje, nu ben ik even aan het twijfelen. Misschien heeft ze zelfs al stadsrechten gehad ooit. Maar uh, je ziet dus ontzettend veel politieagenten op de been. Het gaat er allemaal heel gemoedelijk aan toe, want ze kijken vooral dat mensen achter het hek blijven. Er komen ook steeds meer mensen achter het hek te staan. Uh, maar dat is nu eigenlijk een beetje buiten mijn zicht, want ik ben binnen in het oude raadshuis. En daar is men bezig te schminken en mooie kostuums aan te Trekken. Kijk, hier krijgt de mevrouw een laagje poeder op haar neus. Wat ziet u er prachtig uit? Nou, dank u wel. <laughs> Wat bent u? Wat stelt u voor? Ik uh, ben de huishoudster. De huishoudster. Ja. Nou, het is een mooi gewaad en het is uit de vierde eeuw, vijfde eeuw. Ja, klopt, klopt, de, de vierde ja. Ja. ja. Achter u, dank u wel. Een mevrouw in een mooi satijn. Uh, en wie bent u? Ik ben Cunera. Ik heb de eer om Cunera te spelen, inderdaad. Ja. Een mooi gewaad heeft u daarvoor aan. Ja, want Cunera, het wordt nu wel tijd dat we het daar eens even over hebben. Rene uh, ja, drijft op Cunera, is misschien wat oneerbiediger gezegd. Maar je hebt hier een Cunera toren. Je hebt Cunera koekjes bij de bakker. Uh, Cunera is de beschermvrouw van Rene. Kun je dat zo zeggen, uh, Nika Bonans van der Wint? Nou, niet echt de beschermvrouwen. Maar wel, uh, ja. Ze is hier uh, vroeger uh, als uh, heilige vereerd. Uh, en, uh, ja. Er waren hele grote bedevaarten in het eind van de 15e eeuw uh, naar Cunera. Cunera, het verhaal zelf, is uh, uit de derde eeuw na Christus. Cunera was een uh, prinses uit York. Die op bedevaart ging met een heleboel andere maagden naar Rome. En op de terugweg in Keulen overvallen werd uh, door de Hunen. En door Heer Radboud, Heer van Renen, gered werd. en naar zijn kasteel hier in Renen gebracht werd. Oh jee, bleef ze toen wel, maagd? <laughs> Te bleef ze. En uh, de vrouw van Heer Radboud, Aldegonda, vond dat niet zo leuk. En uh, Cunera was heel lief en deed heel veel goeds voor de armen en zo. En, uh, ja, Aldegonda werd steeds jaloers en jaloers. En op een keer was heer Radboud weg. En toen heeft uh, Aldegonda Cunera vermoord. Samen met haar dienstmaagd. Ja, gewurgd met een doek hè. is overigens nu in het Katerijnen Convent in Utrecht te zien. Ik ben toevallig net naar die tentoonstelling geweest. Daar ligt het doek waarmee ze goed, door die jaloerse echtgenoten gewurgd zou zijn. Ja, en die doek dat is een van de reliquieën die ze hier bewaard hebben in de kerk. En uh, ze hebben Cunera begraven. Uh, voor de paardenstal, en toen heer Radboud terugkwam... toen wilden de paarden niet de paardenstal in. En uh, ze zagen allemaal uh, vlammetjes. En toen zijn ze gaan kijken en gaan graven... en toen vonden ze het lijk van Cunera. En toen hebben ze de begraven op het Cuneraheuveltje heuveltje dat is aan de Rijn... En een paar eeuwen later, er gebeurden allerlei wonderen daarbij het heuveltje. Mensen met keelklachten werden verlost van hun keelpijn. Zieke paarden werden naartoe gebracht en werden beter. En op een keer kwam Willy Broordes, de bischop van Utrecht, langs. En die zei, nou, dat is een wonder en die heeft de heilig verklaard. En, uh... en Rene heeft daar wel bij gevaren, want toen werd het hier een bedevaartsort En van het geld van de aflaten en uh, ja, andere dingen die men hier kon kopen... is uiteindelijk die toren hier achter ons, ons uh, een eindje verderop gebouwd. Hè? Ja. En u gaat nu met uw dansgroep dit verhaal uitbeelden voor de koningin en haar familie. Ja, dat klopt. We hebben vier scènes genomen uit het verhaal. En uh, dat wordt uh, als tiblo, uh, tableau vivant uitgebeeld door de toneelgroep En de balletschool uh, beeldt uit de jaloersheid van Aldegonda, wat uh, leidt dan tot de moord. Ja, dat is een hele grubbel verhaal aan de ene kant, maar het is alleen. Dus, uh... en, en hoe lang duurt de hele choreografie? Zes minuten twintig. Zou de familie zo lang blijven staan kijken, denkt u? Dat weet ik niet, ik hoop het wel. Ja. <laughs> ze hebben het tenslotte voor hun gemaakt. Dus, uh, dus, ja. en, en krijgen ze nog tekst en uitleg of, of uh, het moet voor zichzelf spreken? Sorry, ik, ik hoorde... Krijgen dan. ze tekst en uitleg of moet, moet het voor zichzelf spreken, het verhaal wat je te zien krijgt op het podium? Het moet voor zichzelf spreken, maar de burgemeester vertelt wel wat over de Cuniera legenda aan de koningin. En de koningin krijgt aan het eind nog een, uh, ja, een hele mooie doek aangeboden waar uh, ja, ook een soort bedendoek van Cuniera en inmiddels opgewonden geklets, Want alle dames zijn zich aan het schminken, worden gesminkt, Zijn zich aan het verkleden. Nou, het ziet er prachtig uit. Dat kan. En, en de zon schijnt ook nog eens, dus wat dat betreft. Dat is helemaal, uh, hartstikke mooi, ja. ja. Misschien dat Cunera wel uh, haar vanuit uh, daarboven toekijkt en daarvoor weet. gezorgd heeft. Wie weet. Okay. Nou. Zo'n kaarsje branden. En dan loop ik nog heel even naar buiten. En dan zie ik dat het inmiddels... Ja, toch weer wat drukker is geworden. Dus terwijl wij binnen aan het praten zijn, komt er steeds meer publiek deze kant op. En dan hebben zij ook straks een heel geval zicht op het podium waar dat spel te zien is: het Cunera-spel. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Nederlanders hebben veel vertrouwen in koningin Beatrix. Uit een onderzoek van één Vandaag blijkt dat we de koningin gemiddeld een 8 geven. Veel reacties van de ondervraagden gaan over prins Friso. Ze willen de familie een hart onder de riem steken. Zoon van de koningin ligt sinds het ongeluk tijdens de wintersport in coma. Op de voorpagina van het AD een foto van een zandsculptuur van het hoofd van koningin en Beatrix. Het is gemaakt in Renen. Verderop in de krant het ABC van Konnie dag. Met uiteraard de K van Koekhappen, de O van Oranje en de V niet van Vrijmarkt, maar van Vrouwending. Want het kijken, kopen en hamsteren op de Vrijmarkt schijnt echt iets voor vrouwen te zijn. Oh? Hm. Mocht u vandaag met de trein naar Amsterdam willen reizen... de maatschappij voor betere OV raadt het af. Op de website van de lokale omroepen AT5... staat dat het risico groot is om met de trein te stranden. Met name de hardnekkige zijn- en wisselstoringen rond Schiphol en Amsterdam... beloven niet veel goeds voor de betrouwbaarheid van de trein op Koninginnedag. Al dus de maatschappij voor Beter OV. Nou, dat is een rampverhaal. Um, in de Telegraaf, de kop Amsterdam test juist kleinschaligheid. In Amsterdam moet Koninginendag dit jaar kleinschaliger worden... en leuker vooral. Burgemeester Van der Laan is er alles aan gelegen. De drankverkoop wordt aan banden gelegd... en de grote dansfeesten zijn verbannen uit de binnenstad. En een trouw dan een overzicht van hoe andere landen... Koninginendag vieren, of juist niet vieren... want in Spanje kent men helemaal niet zoiets. In Zweden wordt... Er wordt juist de verjaardag van de kroonprinses Victoria gevierd en in Engeland wordt er op de verjaardag van koningin Elizabeth op 21 april vooral veel geknald. Om 12 uur middag worden er 41 kanonschoten afgeschoten in Hyde Park, 21 in Windsor Park en 62 in de Tower of London. Op Twitter is de koningin nog niet wakker. Koningin NL twitterde gisteravond nog een waarschuwing voor alle Twitteraars. Landgenoten, de tag voor Koninginnedag is. Uh, hashtag Dus niet hashtag Queensday, QD of KD. Het is ons een gruwel. En dan staat er ook nog ander nieuws in de kranten. Want militairen helpen de politie en justitie dagelijks. Ze observeren criminelen, assisteren bij invallen en zoeken naar vermisten. Daarmee opent het Nederlands Dagblad. Volgens commandant Landstrijdkrachten, Mart de Kruif, zijn er tijdens de missies in in Irak en Afghanistan capaciteiten ontwikkeld... die heel goed op straat in Nederland toepasbaar zijn. Capaciteiten die de politie in Nederland niet altijd heeft. Milieuhufters moeten aan de schandpaal... zegt politiecommissaris Roel Willekens in het Algemeen Dagblad. De namen van directeuren van bedrijven... die milieu- en veiligheidseisen aan de laars lappen... moeten publiekelijk worden. Volgens Willekens hebben politie en justitie die milieucriminaliteit onvoldoende weten aan te pakken. En zijn nu rigoureuze maatregelen nodig. Directeuren en feitelijke plegers moeten celstraffen krijgen opgelegd. Nu krijgt alleen het bedrijf een boete. Een Australische miljardair heeft plannen om een moderne versie van de Titanic te bouwen. Maakte hij bekend in de Australische krant de Sydney Morning Herald. De eerste reis met het schip moet in 2016 plaatsvinden: van Engeland naar New York. Het zal net zo luxe zijn als de originele Titanic, maar dan uitgerust met moderne technologie. Logietje in de nieuwste navigatie- en veiligheidssystemen. Dat zei de miljardair Clive Palmer. Na half negen meer hierover met onze correspondent Robert Portier. En weer is een accountant van woningcorporatie Vestia in opspraak geraakt. Uit onderzoek van de Telegraaf blijkt dat de externe accountant van Vestia door de toezichthouder AFM is betrapt op ernstige fouten. Zijn werkgever, Deloitte, heeft toen ook een fikse boete opgelegd gekregen. Vorige week trok KPMG een goedgekeurde jaarrekening terug. De Rotterdamse woningcoöperatie Vestia raakte een enorme financiële probleem... omdat manager Marcel de V voor miljarden euro's risicovolle renteverzekeringen afsloot. En er is goed nieuws voor veel dierenartsen. In het Financiële Dagblad is te lezen dat ze dit jaar kunnen rekenen op een forse meevaller. Merendeel van de dierenartsen is lid van de coöperatie van dierenartsen, de AUV. En deze organisatie is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een miljoenenonderneming... op het gebied van medicijnen voor dieren.